De chef van het atoomagentschap, Yukia Amano, zegt dat het akkoord een stap vooruit is... en dat het agentschap klaar is om zijn rol te vervullen. In het verleden werden inspecteurs van het agentschap in Iran vaak belemmerd in hun werk. In Oekraïne zijn meer dan 100.000 mensen de straat opgegaan... om te demonstreren voor nauwere betrekkingen met de Europese Unie. Ze zijn kwaad dat de Oekraïnse regering heeft besloten... een samenwerkingsverdrag met de EU niet te ondertekenen. De EU had als voorwaarde gesteld dat de Oekraïnse oud-premier Timoshenko... zou worden vrijgelaten en de regering weigert daaraan te voldoen. De demonstratie in de hoofdstad Kiev was de grootste in zeker tien jaar. De ruim 100.000 betogers droegen vlaggen van Oekraïne en de EU. Gisteren werd er ook al gedemonstreerd in Kiev. In de Syrische burgeroorlog zijn de afgelopen 2,5 jaar... ruim 11.000 kinderen omgekomen, blijkt uit cijfers van Britse onderzoekers.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 In Zwitserland worden de topsalarissen niet drastisch verlaagd. De Zwitsers hebben in een referendum nee gezegd tegen het plan. De initiatiefnemers van het referendum vinden dat bankdirecteuren... en topbestuurders van grote concerns buitensporig veel verdienen. De directeur van bankbedrijf Credit Suisse verdient nu 1812 keer... het minimumloon, 72 miljoen euro per jaar. In Zwitserland is het minimumloon 2200 euro.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 Volgens het plan moeten er eerst onderhandelingen komen met Londen... over een overgangsregeling. En daarna moeten dan de Schotse partijen gaan onderhandelen... over de politieke koers van het nieuwe land. Vitesse heeft door een 3-0-zegen bij Ahead Eagles... de eerste plaats in de eredivisie weer overgenomen van Ajax. Voor de club uit Deventer was het de eerste thuisnederlaag in ruim een jaar. Feyenoord verloor in Waalwijk van RKC. De wedstrijd eindigde in 1-0. Joachim schoot RKC in extra tijd naar de winst. FC Utrecht won een eigen huis met 3-0 van Aando Den Haag. En FC Groningen tegen Pek Zwolle eindigde in 0-0. FC Twente-Nak Breda is om half vijf begonnen. Het weer er is nog buien. Vanavond wordt het droger. Vannacht alleen aan de kust een bui, minimaal net boven het vriespunt. Morgen overdag opnieuw wisselend bewolkt met een bui en wat zon en het wordt dan 7 à 8 graden. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer.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 Want 35 minuten onderweg en Twente is op 1-0 gekomen. Drost verdedigde lagen door het midden uit. Trof daar Ebicilio. Die vond de combinatie met Castanjos. Kon zo doorlopen dwars door het midden. Hij faalde niet. 1 tegen 1 tegen Ten 1-0 dus voor Twente. En daarna is de wedstrijd in ieder geval een beetje losgekomen. En dat is voor de neutrale kijker alleen maar prettig. 35 minuten dus ruim onderweg. Twente nak 1-0.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 It's alright, it's okay met Mr. Maker. Kopt het er nou eindelijk weer eens een keertje uit bij FC Twente? Nou, ze hebben in ieder geval een soort van ritme gevonden, waardoor ze uh, veel dreigender zijn dan voor de 1-0. En uh, dat leverde bijna de 2-0 op, toen Promes in het strafschopgebied zijn tegenstander voorbij ging, de bal voorlegde en Kwakman hem nog net voor de eigen doellijn wist weg te werken. Het levert een hoekschop op voor Twente. Dat 1-0 voor staat. Promes achter de bal wordt de bal ingekopt en uh, nou, in ieder geval, uh, dat was de poging om hem in te koppen. Dat lukte dan Uiteindelijk niet. Twent houdt wel, balbezit via Schilder. En uh, Tadic. Tadic, die wanhopig op zoek is naar een actie die lukt. En hij krijgt nu een vrije trap. Als hij ondersteboven gelopen wordt, door volgens mij is dat voor Beek. En uh, Tadic dan over de bal heen gaat zitten. Met uh, handen en voeten. En hem dan ongeveer beschermd met, uh, met zijn buik. En is uh, opzij kijkt naar Janssen. Nou, zou je hier niet eens voor fluiten zodat we een vrije trap krijgen? En inderdaad, uh, Janssen die daarnaast staat, doet dat dan uiteindelijk ook. En Tadic met de handen op de knieën nu staat uh, te kijken waar hij die ballen Uiteindelijk naartoe gaat plaatsen. Tenzij hij het overlaat aan Promis. Die ook bij de bal staat. Bij de tweede paal staan de nodige verdedigers van Twente te wachten. Om die bal in te koppen. Daar valt die bal ook. Kwakman kopt weg. En dan probeert Sarpong daar de rest te doen. Dat lukt niet. Egan met een schot. En de redding van Ten Rauwelaar. Nou, Twente heeft in ieder geval iets dat lijkt op een ritme gevonden. Om af en toe eens door die verdediging van Nak heen te komen. Maar... Uh, meer dan één doelpunt heeft dat toen nog niet opgeleverd. De bal terug naar Ten Raola. Die moet dan hoog en hard wegwerken. Doet hij in de richting van Poupon. Die valt alvast voordat er contact is met Bengtson. Het mag door. Want uh, daar heeft uh, Sarpong de bal, bal breed leggen. Aan de linkerkant punt van uh, het strafschapgebied. Neerleggen bij Randje Doelgebied. Uiteindelijk weggewerkt daardoor Bjelland. Nak kan wel in balbezit blijven via Buis en Kwakman. Die staat ter hoogte van de middellijn. Een beetje aan de linkerkant van de weg ingespeeld. Die kan de bal niet halen, maar tot geluk van hem in ieder geval verbeek wel. Komt daar dan een vrije trap aan de zijlijn. Ik kon niet zo goed zien wat er gebeurt. Rosales vindt dat er niks aan de hand is. Dat betekent waarschijnlijk dat hij wel wat gedaan heeft. En dus terecht een gele kaart gaat krijgen. Want aan de zijlijn, nou kan ik het wel goed zien. Daarbij hier inderdaad met de linkerbeen de bal over de zijlijn tikken. met het rechterbeen even de schaar erop zetten zodat die hier nog raakt. We zijn op een kleine vijf minuten van de rust bij Twente tegen NAC. Het is losgekomen en dat gebeurt vooral na de 1-0 e van Ebicilio en die staat nog altijd op het bord. Het was een bijzondere voetbalmiddag in Deventer. go Ahead Eagles Vitesse werd 0-3 na nou ruststand van 0-2. De 0-1 ontstond door een strafschop waarvoor Turuc van go Rood kreeg. Piazon maakte die. De 0-2 ontstond ook door een strafschop, door opnieuw Piazon en de 0-3 werd gemaakt door Kakuta. Wedstrijd werd in de eerste helft vlak voordat die Tweede strafschop werd genomen gestaakt... nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en er ook spreekkoren waren. Het was alles bij elkaar een tumultueuze wedstrijd. Vitesse-trainer Peter Bosch... Frank Wielaert. Ja, eerst een goal van Nakmeld. Het is van de weg uiteindelijk die je maakt. En is het verbazingwekkend dat dat Nak lukt uit een spelervatting? Nee, geef ik dan maar zelf meteen als antwoord. Want daar zijn ze bij ingespecialiseerd. Bij de ploeg uit Breda een vrije trap. Halverwege de helft van FC Twente. Die daar uh, moeizaam wordt weggewerkt. Hij valt de hoogte van de penalty stip. Hij valt eigenlijk weer terug richting uh, de, nou ja, wat zal het zijn, 30 meter lijn. Daar is het geen buitenspel. Krijgen we nu een lijntje te zien. Daar... Uh, Wordt de bal ingebracht. Barsman is in eerste instantie nog wel goed genoeg om die bal tegen te houden. Maar Van der Weg staat dan per ongeluk precies op de goede plek. Na die inzet van Buis. En tikt de bal binnen. En zo staat Nak weer op 1-1. Ja, dat zijn die momenten. Dat weet je bij Nak. Daar moet je even scherp zijn als ze een vrije trap of een hoekschop nemen. Want daar zijn ze bloedgevaarlijk uit. Dat blijkt nu maar weer eens een keer. Kenny Van der Weg zet deze wedstrijd weer op gelijke hoogte. Want Twente stond 1-0 voor. We zitten in de 43ste minuut. Het is 1-1 dankzij Van der Weg dus. En als het dan ook van nak mag, gaan we nu toch luisteren... naar Twente-coach Peter Bos over die tumultueuze middag in Deventer. Ja, dat is eigenlijk niet zo belangrijk wat ik ervan vind... want er zijn zaken uh, die zijn gebeurd en daar moet je op reageren. Wij, uh, wij krijgen een strafschop, zijn rode kaart, je komt 1-0 voor... en dan is het zaak dat je de boel goed wegzet... want het is niet altijd gegeven dat een ploeg uh, die een ondertal is... dan ook de wedstrijd zomaar verliest. Nou, ik denk dat wij dat wel aardig gedaan hebben... Want... We houden ze in de tweede helft één keer dat wij Piet in de problemen brachten met een terugspeelbal. Zijn ze niet meer gevaarlijk geweest. En uh, dat wordt nog wel eens vergeten. Maar de counter eruit halen is ook een, een kunst. Ze hebben twee hele snelle vleugelspitsen voorop staan. Als je de middenvelders de tijd en de ruimte geeft om die ballen te spelen. Ja dan heb je het slecht. Dat hebben we goed gedaan vind ik. Even dat tweede moment wat natuurlijk ook bepalend was. De, de hensbal en dan de tweede strafschop voor jullie. Uh, hoe heb je dat gezien? Ik zag dat Piazon kon opstomen door het, door het centrum. Omdat het opeens uh, bijna als een rode zee openviel. En daar maakte hij goed gebruik van. Hij dribbelt in en hij schiet van afstand. Ja, en, en ik zit er veel te ver vanaf om te beoordelen wat daar precies gebeurde. Ik begreep dat hij, dat hij tegen de arm kwam van, uh, van de verdediger. Van Van der Linden. Um, dan wordt de wedstrijd gestaakt. Uh, uh, gaan jullie de kleedkamer in? En wat doe je dan in de kleedkamer? Nou ja, kijk, het punt is natuurlijk dat er een strafschop genomen moet worden. En uh, degene die je moet nemen, die moet dan proberen rustig te blijven. En in zo'n kleedkamer, omdat die jongens natuurlijk vol adrenaline zitten... komen ze uh, de kleedkamer in en zijn ze nogal uh, onrustig. Dus het is denk ik zaak om de boel uh, rustig te krijgen. Het gaf mij de gelegenheid om toch nog een paar dingetjes eventjes weg te zetten... omdat je tegen die man uh, kwam te spelen. En, uh, en ook vooral uh, Lucas die die penalty moest nemen. Uh, rustig laten worden. Gaat die penalty erin? Wat denk je dan, wedstrijd gelopen? Nee, want we hebben wel eens vaker met 2-0 voorgestaan dit seizoen... en toen was het niet gelopen. Alleen dat was tegen Elfman. Maar ook daar was dat onnodig, uh, die wedstrijd tegen Groningen. En, uh, dus dus uh, ik wist, als we die derde maken, dan, uh, dan is het gelopen. Dus het was zaak. Dat heb ik ook in de rust aangegeven. Blijf geconcentreerd spelen en probeer die derde te maken. Peter Bos, die met Vitesse nu op 27 punten staat... en de koploper is 2 punten meer dan Ajax en drie punten meer dan AZ. Slotfase eerste helft FC Twente-NAC. 30 seconden. Officiële speeltijd nog in die eerste helft. 1-1. En ik zit nog even terug te denken aan dat moment, die vrije trap. Op het moment dat Buis wordt aangespeeld, hij staat niet buitenspel. En dat komt omdat Tadic daar uh, staat te snurken bij uh, zijn tegenstander. Die had echt, als hij een half meter was opgeschoven, uh, Buis daar meters buitenspel gezet. Penalty. Oh, als daar Egan over de voeten gaat van Ten Rauwelaar. En over de armen van Ten Rauwelaar. De hoogte van de achterlijn, zo'n beetje. En en dan zegt de Rauwlaar, wat maak je me nou? Maar ja, contact is contact. En contact in het strafschapgebied betekent penalty. Dat doet Egam dus heel handig. En ter niet zo. Maar de vraag is: hoeveel kan hij daaraan doen? Op het moment dat die bal daar dreigt te worden opgeraapt, inderdaad, met de voeten gaat uh, ten Rauwlaar naar de bal toe. Neemt daarbij het risico dat hij Egan meeneemt. En dat gebeurt dan ook prompt. Dus penalty voor Twente. In de extra tijd inmiddels maar van uh, stopt er de meer eerste helft. Deze van uh, dat weet je. Uh, ja, dat dat de is, statistiek hij, is echt ongelooflijk. Hij, ja, hij stopt de... 30% van de penalties ja. die hij tegenkrijgt, stopt hij. Inderdaad, ja. dat is een uitstekende statistiek. De laatste keer dat hem dat lukte was uit tegen RKC. Toen, stopte hij de eerste, eh, nee, toen liet hij de eerste door tegen Duits. En de tweede tegen eh, Boguel. Die stopte hij uiteindelijk ja. toch. Toen hielp het al lang niet meer. Maar goed, hij stopte hem wel. Dus 1 op 2 op dat moment. En nu Tadic tegenover hem. Die heeft ook een mooie statistiek. Vijf penalties genomen. Alle vijf raak. Dus dit zijn specialisten tegenover elkaar. En de specialist die mag schieten, wint. Want Tadic maakt zijn zesde penalty van het seizoen. Zijn zesde treffer in totaal van dit seizoen ook. Allemaal dus vanaf 11 meter raakgeschoten. Tadic verslaat ten Rauwelaar. Ten Rauwelaar gaat wel naar de goede hoek. Maar dat doet hij te traag. Hoewel de penalty ook, ja, dus in ieder geval hard genoeg genomen is door de Servier. En Twente op slag van Rust weer op een 2-1 voorsprong naar de fout. Gemaakt door Tren Rauwelaar zelf. En uh, dus mag hij het vooral zichzelf kwalijk nemen. Zijn statistiek gaat weer een klein beetje naar beneden. Hij zakt onder de 30 Nou ja, vooruit dan maar. Dat uh, is nog altijd niet zo heel erg slecht. Maar slecht wel voor NAC. Want vlak voor Rust 2-1 achter. Tegen Twente aftrap genomen. Jansen laat die bal nog net het, uh, de zitten. Uitrollen en dan is het inderdaad klaar voor wat betreft de eerste helft. In NSGD Twente leidt 2-1 tegen NAP. Vitesse won vanmiddag dus met 3-0 in Deventer van go Eagles. Het kwam op een 2-0 voorsprong doordat Piazon twee strafschoppen benutte. Fouke Boy, de trainer van go over die beslissingen van scheidsrechter Makkeli... om twee penalties te geven. Nou ja, ik vraag me af of het een strafschop is. Dat was over de eerste. Dat was over de eerste. Uh, speler, havenaar die, die tussen twee spelers door wil gaan... Uh, ja, dan kom je bijna in een sandwich te staan... Met heel weinig ruimte en een keeper die daar voor ons kort achter zit. Ja, dit lijkt mij... Uh, althans, dat is mijn beleving, geen uh, strafschop. En als hij dan, dan toch kiest voor een strafschop, is het dan rood? Uh, dan vraag ik me ook af, uh, is die echt doorgebroken? Uh, ja, lijkt mij niet, de keeper zit daar kort achter... en uh, lag bijna al op de bal op het moment dat hij hem erdoor speelde. Ik zei in mijn commentaar, het is ontnemen van een scoringskans. Is dat zo? Dat vond ik wel. Ja, maar goed. Dus jij schat in dat als, uh, als daar uh, de duel. Uh, dus in wezen mogen wij niet een duel spelen daar. Dat, dat geef je eigenlijk een beetje aan. We proberen het om te draaien. En, uh, en je speelt dus daar geen duel. Want dat kan dan niet. Dat dan uh, de bal erin gaat. Dat de keeper dus kansloos was geweest in dit geval. Uh, dat denk ik niet. Op het moment dat hij de bal tussendoor wil spelen. Want hij ziet dat hij in de sandwich gaat de bal er tussendoor spelen. keeper zit er direct kort achter, want die duikt erop. Is maar de vraag of hij überhaupt wel had gescoord. Tweede moment. Ja, dat vind ik absoluut uh, geen, uh, geen hensbal. Een speler die uh, uh, meegaat in de schot. Uh, eigenlijk het zicht op de bal ook kwijt is. Want dan draait zijn rug erin. Is de bal kwijt. Ja, en, en wordt tegen zijn elleboog aangeschoten. Van, van ik denk vijf meter. Ja, wat, wat moet je dan doen? Wat, wat kun je, je hier tegen doen? Ja, ik vind dat geen strafschop. Absoluut niet. Met een helikopterview uh, heb je het gevoel dat het wat structureler wordt. Veel rode kaarten, als je gisteren ook AZ hebt gezien. Uh, waardoor wedstrijden eigenlijk uh, uh, ja, te snel geen wedstrijd meer zijn. Nou, ja, dat klopt. Um, dat, is, dat is ook zo. Het was dit weekend wel uh, het weekend van veel, uh, veel kaarten. Veel... Veen? Ja, uh, ik ben daar toevallig uh, wezen kijken. Ook uh, snel een, een rode kaart. Uh, ja, is dat geel of rood? Uh, het is een overtreding. Uh, moet je hem daar maken? Dat is ook altijd de vraag. Want ja, we moeten wel naar onszelf blijven kijken. We hoeven niet altijd de vingers naar de arbitrage te wijzen. Uh, dat wil ik ook niet, uh, niet doen. Maar ja, uh, het is wel cruciaal. En uh, Het zal dit weekend wel weer een hoop uh, stof doen opwaaien van uh, hoe komt dat? Uh, ligt het aan beheersing of ligt het uh, in dit geval aan... Uh, aan de, de in, het inleven van arbitrage op cruciale momenten. En, uh, en kun je dan de druk aan uh, op het moment dat het terecht om gaat? Ja. Dat moet een, een coach mee omgaan, een speler, maar ook een, ook een scheidsrechter. Altijd op één, langs de lijn. Voordat de band er een tijdje tussenuit gaat, is dit nog de nieuwe single van Keen Higher Than the Sun. FC Groningen-Pekzwollen begon. of eindigde zoals het begon. Diederik Boer, de doelman van Pek, hield zijn doel dus schoon. Hij had een drukke middag. Ja, nee, ja zeker. Ja, vooral, de, vooral de eerste helft, denk ik. dat, uh, dat Groningen uh, genoeg mogelijkheden. en uh, kansen heeft gehad om, uh, om te scoren uiteindelijk. En uh, uh, gelukkig heb ik er een paar tegen kunnen houden. En, uh, de nou, tweede helft vond ik uh, dat ze wat minder kansen kregen. We waren wat uh, uh, compacter bij elkaar allemaal, waardoor dus, uh, uh, minder, ze minder ruimte en kansen kregen. Maar uh, ja, het uh, is toch wel lekker een puntje. En maximaal haalbare denk ik ook, hè, in het licht van de wedstrijd. Ja, ik denk dat wij uh, één, één, één hele goede aanval op de mat hebben gelegd. Dat was die afgekeurde goal, denk ik. Ja, wel of geen buitenspel, dat kan ik nooit beoordelen. Maar uh, ja, voor de rest zijn we niet echt gevaarlijk geworden. En, uh, nou ja, dat is, uh, dat is op zich wel zonde. En, uh, nou, wat je net ook terecht aangeeft, ik denk dat, uh, dat het vandaag inderdaad uh, het maximaal haalbare was. En, uh, wat is dan de reden? Want wij hebben Zwolle eigenlijk geroemd als goed voetballende ploeg. Ja. Maar vandaag valt het op, als je heel diep onder druk wordt gezet, dat je de voetballen toch niet onderuit komt. Uh, nee, dat deed Groningen uh, best goed. Uh, ze zetten ons, uh, ons snel onder druk, waardoor we uh, ja, al gauw uh, een linie over moesten slaan richting, uh, richting Fred. Nou, ja, Groningen is wat dat betreft wel een, een fysiek sterke ploeg uh, die de duels... Nou ja, uh, uh, won. En, uh, ik vond ook dat we daarin veel agressiever waren dan uh, dat wij waren. Dus uh, ja, nee, we hadden het vandaag gewoon heel erg moeilijk voetbal gezien. Jij geeft liever niet uh, twintig lange ballen in de wedstrijd, maar vandaag moest je. Nee, nee, precies. Uh, dat is niet ons, uh, onze manier van spelen inderdaad. Alleen ja, soms uh, ja, uh, moet je geen onnodig risico nemen door het per se te willen opbouwen. Maar uh, ja, vandaag moest ik, uh, moest ik inderdaad veel meer lange ballen spelen, en, uh, ja, omdat opbouwen bijna niet, uh, niet mogelijk was. Nou, zitten we in een competitie dat als je niet verliest, blijf je bovenin, hè? Ja. ja, nee, het is werkwaar. Ik heb gisteravond ook weer met uh, stijgende verbazing op de bank gekeken... Inderdaad, in onze competitie. Het is echt... Uh, nou ja, ik denk dat het uh, voor het publiek en voor de kijkers thuis... Uh, een geweldige competitie is. Ja, nou ja. En natuurlijk voor jullie een bijzonder. Want als je gelijk speelt achter volgens tegen PSV en Twente en Groningen... dat zijn toch tegenstanders in naam die er toch echt toe doen? Ja, nee, nee ja, dat klopt. Uh, ik denk dat het ook... Uh, Inderdaad, wat je zegt, euh, mooi. Ja, dat, vroeger uh, was het uh, ja, een utopie hè, om daar uh, bij PSV uit en bij Twente thuis uh, uh, gelijk te spelen. Alleen ja, nu, uh, nu is het allemaal mogelijk. En, uh, ja, dat is, uh, dat is wel hartstikke mooi. Een doelpuntloos gelijkspel. De vraag is of FC Groningen trainer Erwin van der Looy iemand iets kwalijk neemt. Ja, wie neemt me wat kwalijk, dat is weer wat, wat, wat sterk uitgedrukt. Ik vind namelijk dat we helemaal niet slecht hebben gespeeld. Uh, dat we eigenlijk beter hebben gespeeld dan twee weken geleden in, in Almelo. En toen wonnen we met 3-0 en vandaag was het 0-0. Dus we waren niet effectief genoeg. Maar ik vind wel dat we vanaf het begin hebben geprobeerd om die wedstrijd te winnen. Op een goede manier, onder druk zetten, zwollen ze is een goed voetballen de ploeg. We hebben ze niet laten voetballen, we zaten er bovenop. kans gecreëerd. Ja, we hebben ze alleen niet gemaakt. Maar nogmaals, wie neem je dan wat kwalijk? Kun je dan zeggen, je spitsen doen en werkt niet goed? Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik vind uh, aan de andere kant, uh, het gaat altijd om de teamprestatie. En uh, iedereen heeft er gigantisch veel energie in gestoken vandaag, zoals eigenlijk het hele seizoen al. Ja, en Soms uh, lukt het ook wel eens een keer wat minder. Het gek is eigenlijk dat je juist in een seizoen zit waarin je heel makkelijk scoort. En vrij veel ten opzichte van de afgelopen jaren. Ja, dat is ook zo. En we scoren heel makkelijk. Dus in normaal gesproken zijn vijf kansen voor ons. In één helft zijn uh, nou, minimaal één doelpunt. Maar vaak nog wel meer. Dus uh, ja, vandaag was het niet zo. Ja, daar kunnen we nog heel lang over praten. Maar ik kijk liever naar het grote plaatje. Ja, het grote plaatje is dat jullie na die uh, Zepert in Enschede. 5-0 nederlaag tegen Twente. En dat was inmiddels twee maanden geleden. Zes wedstrijden ongeslagen zijn. En dat zegt ook wel wat. Nou, we zijn groeiende. Hè? We zijn met iets begonnen aan het begin van het seizoen. Dat is uh, de eerste weken echt met vallen en opstaan gegaan. Met uh, twee grote nederlagen in Leeuwarden en in uh, Enschede. En ook met een paar goede wedstrijden. En nu langzaam maar zeker zie je wel wat meer stabiliteit ontstaan. Uh, de ideeën worden duidelijker, de afstemming wordt beter. Dus ik, ik ben wel tevreden over de ontwikkeling van het voetbal. Ja, he, dat gaat niet iedere wedstrijd gepaard met een overwinning. Maar je ziet wel dat, we, dat, dat het beter wordt. Hebben jullie ook een hele fitte selectie, een hele fitte ploeg? Uh, met conditie bedoel ik dan met name. Want als je kijkt hoe je de tegenstander uh, echt opjaagt aan het eigen strafschopgebied... jullie speelwijze kost heel veel energie. Ja, nou dat is ook zo. Ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, de ploeg staat er prima voor, conditioneel. Maar dat je de tweede helft wel een beetje merkte dat het ons veel kracht had gekost. En uh, dan zie je dat Sol een goed voetballende ploeg is... die er ook een aantal keren onderuit kan komen. Maar normaal gesproken, wat ik al zeg... als we, als we een eerste helft zo spelen, dan, uh, dan uh, scoren we. Komen we op voorsprong... Geen heeft de tegenstander meer ruimte weg en dan zijn we ook levensgevaarlijk. Bas Stigle in gesprek met Erwin van der Looy. Trainers zijn normaal gesproken niet heel erg tevreden met een gelijkspelletje. Even luisteren hoe dat vanmiddag bij PEC-trainer Ron Jans is. Zesde gelijke spel, eerste keer dat ik gewoon uh, zeer tevreden ben... met het punt wat we gehaald hebben. Want uh, ik denk dat uh, Groningen meer aanspraak heeft gemaakt op de overwinning dan, uh, dan wij. En uh, als uh, de keeper uh, misschien wel uh, de beste man is, ja, dan zegt dat ook wel genoeg. Nou speel je volgens gelijk tegen PSV, Twente en Groningen. Dat zijn toch op papier grote ploegen. En ik sprak Diederik Boer net zo even. En die zei al van ja dat was toch eigenlijk een paar jaar geleden misschien wel bijna een soort utopie geweest. Dat Zwolle tegen die ploegen ook gewoon punten zou pakken. Um, en nou ja ik denk aan PSV uit ook volkomen terecht. Want dan was je echt gewoon goed. En vandaag heb je dan misschien een beetje geluk gehad maar vooruit. Het, wat zegt dat over de groei die jullie eigenlijk in hele korte tijd weer doormaken? Wij groeien wel. Maar het heeft ook absoluut te maken dat uh, ja, de, de neerwaartse groei... Of, uh, bij, bij de topclubs, dat is, ook, uh, dat is ook een feit. Met andere woorden, je blijft gewoon meedoen. Want dat is dan de conclusie. Nou, we, we blijven meedoen uh, tot en met de 34ste wedstrijd. Maar, ik maar als je in deze competitie een puntje pakt, dan stijg je op de ranglijst. Nou ja, wij, wij, wij zijn, we stonden bovenaan. We staan nu, ik weet niet precies. Uh, we stonden zevende in ieder geval. Dus dat zal niet zo heel veel uh, veranderen. Maar als wij daar aan het eind van het seizoen staan... dan hebben wij een fantastisch seizoen. Want uh, nou, ik heb van tevoren voor de wedstrijd al ergens gezegd... wij zijn ergens een beetje een, uh, nou, een, een, een outsider... om misschien wel om die achtste plaats mee te gaan doen. En wat dat betreft uh, staan wij staan we gewoon prima. Ja, maar uh, dat is nu ook wel iets dat hardop wordt uitgesproken in Zwolle. We moeten dus gewoon zorgen dat we... Bij die eerste zeven of acht komen. Ik bedoel, ik snap wel dat je dat aan het begin van het seizoen niet zegt. Nee, maar dat, maar dat roepen we nog steeds niet, want het zijn jouw woorden weer. Want wij roepen niet in Zwolle van, wij moeten daar bij die eerste zeven of acht komen, maar uh, we sluiten het niet uit. Uh, wat is het verschil? Uh, uh, moeten. Het moet niet, maar het mag. Het kan wel, maar het moet niet. Het kan, het kan absoluut. Dus uh, ik ben ervan overtuigd. Uh, ik, ik, ik heb het gevoel dat zes ploegen uh, bij de eerste zes gaan komen en dat daaronder dat het heel spannend is... en dat het elk puntje en elk doelpunt uh, kan, uh, kan misschien wel beslissend zijn. Ja, wat dat betreft wel heel mooi dat we ja, met het goede positie speelt, dat we ook pas veertien tegengoals hebben. En dat is voor een Paxvolle, is dat wel heel apart in de Eredivisie, denk ik. Dit is Radio 1. E. Het is half zes geweest. Mark Visser.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 In Oekraïne zijn meer dan 100.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor nauwere betrekkingen met de Europese Unie. Het kwaad dat de Oekraïnse regering heeft besloten een samenwerkingsverdrag met de EU niet te ondertekenen. De EU had als voorwaarde gesteld dat de Oekraïnse oud-premier Timoshenko zou worden vrijgelaten. De regering weigert daaraan te voldoen. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. En daarvoor is hier Gerrit Hiemstra. Nog steeds veel bewolking. Vanuit het noorden trekken wat lichte buien over. En vanavond en vannacht blijft dat zo. Bij opklaringen daalt de temperatuur in het binnenland plaatselijk naar min 1. Aan de kust wordt het plus 4 en op de wadden plus 6. De wind waait vannacht uit noord tot noordwest. Aan zee is hij vrij krachtig en land in het waarts zwak. Morgen is het weer vrijwel gelijk aan dat van vandaag. Half tot zwaar bewolkt, af en toe een bui. En de temperatuur die loopt op naar een graad of 5 in Zuid-Limburg tot 8 graden dicht bij zee.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Oosterbeek en knopend Waterberg, 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd en daardoor zijn er twee rijstroken dicht. Ook nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht... moeten treinreizigers namelijk rekening houden met ruim een uur vertraging. Door een zijnstoring rijden er op dat traject geen treinen. Radio 1, NOS langs de lijn. Deze uitzending duurt nog een half uurtje, maar we maken de wedstrijd die nog bezig is natuurlijk gewoon af in de programma's na ons. Twente, NAC, tweede helft op punt van beginnen. Frank Wielard. Ja, het is nog niet gespeeld. Inderdaad, we staan op het punt van beginnen. En geen wissels bij de coaches. Vlak voor rust is het 2-1 geworden. Dankzij die rake penalty van Tadic. En in de rust keek iedereen elkaar aan. Was het nou wel of geen penalty? Laten we het erop houden dat het uh, uh, uiteindelijk de rouwlaat de schijn nogal tegen had. Op de achterlijn ten opzichte van Egan. En nu moet Nak dus terugkomen van deze achterstand met Seuntjes aan de linkerkant van het veld. je daar even uitgeweken. Seuntjes blijft liggen, dus moet die bal naar achteren. Van de weg moet dan kiezen. Bal in de, de, het veld houden of naar buiten leggen. En op het moment dat hij hem naar buiten legt, gaat Seuntjes weer staan. Onder toezicht oog van Jansen, de scheidsrechter. Die zegt, heb je nog behandeling nodig? Nee, lijkt Seuntjes uh, daar te erkennen. En uh, voordat überhaupt Jansen de kans heeft gekregen om tegen Twente te laten uh, te zeggen... dat ze de bal terug moeten geven, heeft Rosales dat al gedaan. Dus we zijn in ieder geval weer verder gegaan. Twente dus ook van zins om het tempo er een beetje in te houden. Ten Rauwelaar met de lange bal in de richting van Hadouier. Die kopt door richting Poupon. Die verliest vervolgens van Bengtson. Maar daarachter Hadouier wel weer gewoon in balbezit. En oh, schot in de korte hoek zeg. Dat is een aardig begin van Nak in die tweede helft. Sarpon probeert het. Een beetje een moeilijke hoek. Maar Marsman had die hoek ook keurig netjes afgedicht. En moet weliswaar een hoekschop toestaan voor Nak. En dat is dan altijd weer gevaarlijk. Iedere standaard situatie van Nak is namelijk een potentieel doelpunt. Zo hebben we geleerd in het begin van deze competitie. En dus is dit sowieso gevaarlijk. Verbeek bij de hoekvlag om die hoekschop te gaan nemen. Natuurlijk bijvoorbeeld Kwakman mee twee weken geleden nog twee keer succesvol uit dit soort momenten. Buis probeert het met een volley, maar die bal gaat heel hoog de lucht in. En vervolgens over de achterlijn. Dan kan niemand weer bij. Marsman heeft ook niet de ambitie om erbij te komen. Maar vooral de ambitie om zo snel mogelijk die doelpunt Doeltrap weer te nemen. Daar ligt de bal inmiddels al voor klaar. In de beginfase van die tweede helft dus. Maar nu blijft NAK staan. Dus kan hij niet de bal kort nemen. Moet hij een lange bal gaan geven richting de middellijn. Om daar vanuit de zogenaamde tweede bal dan weer te gaan uh, voetballen. Dat proberen ze bij Gutierrez. Hij wordt in de rug gelopen door Van de Weg. Het levert Twente een vrije trap op op de helft van NAC. Maar daar is hij alweer weg. bal naar achteren om uh, hem weer vrijgespeeld te krijgen. Aan de rechterkant bij FC Twente. 47 minuten zijn we onderweg. Twente leidt tegen NAC in de beginfase van de tweede helft met 2-1. Langs de lijn. 1-0? Rotterlands voetbal. In de Engelse Premier League proberen de beide clubs uit Manchester... vanmiddag aansluiting te behouden met de subtop. Manchester United speelt op dit moment een uitwedstrijd bij Cardiff City. De stand is daar 1-1. Romain van Persie speelt niet mee. Hij is nog altijd niet helemaal fit. Eerder vanmiddag won Manchester City al met 6-0 van Tottenham Hotspur. Aguero en Navas maakten er allebei twee. Het was geen beste dag voor Tottenham middenvelder Sandro. Hij maakte een eigen doelpunt en voelde zich zo ziek... dat hij moest overgeven op het veld. En dat was niet de eerste keer, want het overkwam Sandro... Al anderhalf jaar geleden ook al eens. Gisteren won koploper Arsenal met 2-0 van Southampton. Arsenal liep daarmee twee punten verder uit op nummer 2 Liverpool, dat gelijk speelde tegen stadsgenoot Everton. De achterstand van Liverpool is nu vier punten. En onder in de Premier League was er weer een nederlaag voor coach Martin Jol. Zijn Fulham verloor met 2-1 van Swansea. In Spanje liep FC Barcelona geen schade op. Sterker nog, tegen Granada werd het 4-0. Iniesta en Fabregas scoorden allebei uit een strafschop. De andere goals werden gemaakt door Sanchez en Pedro. Verdediger Adriano hield een enkel blessure over aan de wedstrijd... en kan dinsdag niet meespelen in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. De nummers 2 en 3 in de Spaanse Primera División wonnen allebei met grote cijfers. Atletico Madrid versloeg Kitaffe met 7-0... en Real Madrid won de uitwedstrijd tegen Almeria met 5-0... In de stand heeft Atletico een achterstand van drie punten op Barcelona. Real Madrid moet nog zes punten goedmaken. Villarreal won met 3-0 van Levante en staat vierde op de ranglijst. In de Bundesliga in Duitsland is de wedstrijd Hamburger SV Hannover 96 net afgelopen. HSV won zonder de geblesseerde rafval van der Vaart met 3-1. Van der Vaart liep deze week een gescheurde enkelband op. Hij gaf vanmiddag aan dat hij hoopt binnen twee weken alweer op het veld te kunnen staan. Gisteren won koploper Bayern München met 3-0. 0 bij Borussia Dortmund en er werd vooral nagepraat over Arjen Robben die vlak voor tijd met een boogballetje in de verre hoek voor 2-0 zorgde. Het was het honderdste competitiedoelpunt in Robben's loopbaan. Bayern München heeft in de Duitse competitie nu vier punten voorsprong op Bayern Leverkusen. Dortmund staat derde op zeven punten. Op dit moment spelen ook weder Bremen en Mainz nog tegen elkaar. Het is daar nog 0-0. In Italië heeft Juventus de koppositie overgenomen van Aes Roma. De ploeg won met 2-0 van Livorno door doelbutten van Jorente en Tevez. Aes Roma kan morgen de koppositie weer overnemen als het wint van Cagliari. Gisteren al liet kampioenskandidaat Napoli zich verrassen door Parma. Oud-PSV'er Dries Mertens speelde nog een kwartiertje mee... schoot nog een vrije trap op de lat... maar hij kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 1-0 verloor. En bij AC Milan loopt het nog steeds niet lekker. De ploeg speelde met 1-1 gelijk tegen Genoa. 3-1 voor FC Twente. En Castanjos geeft alle eer aan Ekan En terecht hoor. Want die kleine Ganees die deed dat prima. Vanaf de rechterkant. Goede aanval van Twente. Een paar keer. één keer raken. En die bal van Ekan was uh, prima. Hij kreeg hem van Rosales. Die weer als een soort middenvelder fungeert. Zoals zo vaak en uh, vanaf de rechterkant in één keer voorgegeven. En Castanjos die verstaat de kunst om goed voor zijn man te komen bij uh, de eerste paal. Dit keer is hij keurig op tijd en twijfelt hij niet. En is ten rouwelaar bij de eerste paal absoluut kansloos. En uh, lijkt Twente zijn zaakjes op het droger te hebben. Terwijl het hier vooral toch uh, met bakken uit de hemel komt vallen in Enschede intussen. Maar uh, die drie punten lijken binnen. Nu vooral geen uh, hoekschoppen en vrije trappen meer weggeven. Dan kom je niet meer in de problemen tegen dit nak. Nou, dankzij die 3-1 van Castanjo living thing Living Thing van ELO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 Goat Eagles, Vitesse werd vanmiddag 0-3 na een ruststand van 0-2. Het werd 0-1 en 0-2 door strafschoppen van Piazon. Kakuta maakte 0-3 en er was een rode kaart voor Toruj. De wedstrijd in Deventer verliep vooral in de eerste helft nogal tumultueus. Er waren twee penalties dus. Die rode kaart voor Toruj van Goed en de wedstrijd werd een tijdje stilgelegd. Vitesse-trainer Peter Bos bleef rustig onder. Er zijn zaken uh, die zijn gebeurd en daar moet je op reageren. Wij... Uh...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 Op het moment dat je dan die strafschop geeft uh, en ik zie dan in één keer dat er een supporter op vrij korte afstand van mij vandaan staat, daar schrok ik van. Uh, en ik had ook zoiets van ja, in hoeverre is mijn veiligheid nu nog gewaarborgd. Dus dat was voor mij een reden om heel even een stap terug te doen, even de aanvoerders bij me te roepen. De supporters of de stewards de kans te geven om actie te ondernemen. Ja, en op dat moment valt er ook nog iets van vuurwerk binnen het veld voor het doel. Ja, toen dacht ik van nu is niet alleen mijn veiligheid in gevaar, maar ook die van de spelers. En dan lijkt het me goed dat we even naar binnen gaan. Even naar Nak, Frank Wielaard. Ja, daar is 3-2 geworden, zegt Verbeek. Met een bal vanaf de rechterkant. Puntje, strafschroepgebied, ietsje daarbuiten nog. En hij schiet die bal. Hij ziet Marsman verkeerd staan, midden in zijn goal. Die staat eigenlijk te wachten op de voorzet. Of wat er daarna allemaal nog komen gaat. Hij verwacht totaal geen schot. En in de korte hoek wordt Marsman volkomen verrast door Verbeek. We hebben weer een wedstrijd na 57 minuten. 3-2 voor Twente, dat nog wel. Maar de aansluitingstreffer is daar, via Verbeek. Uh, Vitesse won uiteindelijk vanmiddag dus probleemloos met 3-0 en is nu weer de koploper. Maar dat zegt Peter Bos in dit stadium van de competitie nog niet veel. Net zoveel als vorige week. Fantastisch dat we daar staan. En voor de rest nog niks, want het is nog zo vroeg in het seizoen. 14 wedstrijden nu. FC Groningen, Pek Zwolle, Rust en eindstand 0-0. Geen doelpunten dus in de Euroborg, terwijl vooral Groningen wel kansen kreeg. Toch kijkt trainer Erwin van der Looij tevreden terug. Ik vind namelijk dat we helemaal niet slecht hebben gespeeld. Uh, dat we eigenlijk beter hebben gespeeld dan uh, twee weken geleden in, uh, in Almelo. En toen wonnen we met 3-0. En vandaag uh, was het 0-0. Dus we waren niet effectief genoeg. Maar ik vind wel dat we vanaf het uh, begin hebben geprobeerd om die wedstrijd te winnen. Zwolle is een goed voetballende ploeg. We hebben ze niet laten voetballen. We zaten er bovenop. Kans gecreëerd. Ja, we hebben ze alleen niet gemaakt. En daardoor houdt Peck Zwolle een punt over aan een wedstrijd tegen Groningen. De ploeg handhaaft zich in het linker rijtje... en trainer Ron Jans begint stiekem te hopen... dat Zwolle daar tot het einde van het seizoen kan blijven staan. Ik heb het gevoel dat zes ploegen uh, bij de eerste zes gaan komen... en dat daaronder dat het heel spannend is... en dat het elk puntje en elk doelpunt uh, kan, uh, kan misschien wel beslissend zijn. Ja, wat dat betreft wel heel mooi dat we ja, met het goede positie speelt, dat we ook pas 14 tegengoals hebben. En dat is voor een Paxvolle, is dat wel heel apart in de divisie, denk ik. Hij heeft het gevoel dat zes ploegen bij de eerste zes gaan komen. Daar kon hij wel eens gelijk in hebben. RKC Feyenoord eindigde in 1-0. Ruststand was daar 0-0. Het was ook in de blessuretijd nog 0-0 totdat Joachim scoorde... Het leek te eindigen daar, dus in een gelijk spel, maar de Luxemburger Joachim maakte diep in blessuretijd toch nog het winnende doelpunt. Ik denk ik met links heel strak, en ja, ik zie de bal naar binnen. Dan ja. uh, is het 1-0 voor EKC. Ik denk een mooiste dag voor EKC en heel belangrijk, denk ik. Feyenoordtrainer Ronald Koeman maakte zich na afloop kwaad op verdediger Daryl Jan Maat. Hij vindt het onprofessioneel hoe Jan Maat zich in de aanloop naar het doelpunt liet verschalken. Het was eigenlijk niet zijn hand, maar uh, maakte er dan een ingooi van of uh, maakte er dan iets van. Maar zorg niet dat op dat moment, uh, ik dacht dat het schet was die inviel, dat hij daar nog wegdraait en de bal voor kan geven en later is... Uh... Ja, is het ongelukkig en dan schiet hij hem fantastisch in. Maar dat zijn de momenten dat, dat, dat je dan toch de gelegenheid geeft. En uh, dat bepaalt uiteindelijk uh, dat je geen punt haalt. Feyenoord was de sterkere ploeg, maar het leverde opnieuw geen overwinning op. Ronald Koeman ziet een terugkerend probleem. Daar hebben we al, al vaker uh, met zo'n gevoel gelopen dat je denkt van uh, het is onnodig. Maar het gebeurt iedere keer, dus dan, dan misschien past dat wel bij ons dan. De wedstrijd stond natuurlijk ook in het teken van de broedersstrijd tussen Erwin en Ronald Koeman. En voor het eerst won Erwin. En dat zorgde na afloop voor dubbele gevoelens. Ik ben zeer blij en uh, ik ben heel ingetogen. Maar ik ben enorm blij dat we deze wedstrijd winnen, want dit zijn gouden punten voor ons. En, uh, maar ik heb ook een bepaald karaktertrek. Dat zegt van: uh, voor Ronald vind ik het heel jammer, maar oké, okay, Salavi. FC Utrecht, Ado Den Haag. Rust 2-0, eindstand 3-0, 1 e 0 De Ridder. 2-0, Ajoep. 3-0, Herings. Van de Maro van FC Utrecht kreeg rood. Eén van de doelpunten van FC Utrecht werd gemaakt door Yassine Ajoep. Hij reageerde naar dit doelpunt emotioneel... en liet een t-shirt zien met de tekst Mama en een hartje. Vanaf de jeugd uh, steunt ze me al. Ik zei altijd tegen haar uh, toen, ze, toen ik klein was... Uh, alles wat je nu voor me doet, ga ik jou teruggeven later. Het is niet voor niks. en uh, Ik vind het heel mooi dat ik... Uh, ja, dit heb ik kunnen bereiken met haar uh, hulp ook, hè. Wow. Nou, vind ik mooi. mooi. Ontroerend. Ja. Ado Den Haag laat dit seizoen vooral punten liggen in uitwedstrijden. Alleen bij NAC werd gewonnen. Dat lijkt onvoldoende om weg te komen uit de onderste regionen van de eredivisie. Trainer Maurice Stijn. Nee is niet genoeg. Maar uh, uh, het sterk me dan wel in, in de manier waarop we in ieder geval uh, vandaag gespeeld hebben. We hebben een aantal uitwedstrijden hebben gewoon echt slecht gespeeld. We hebben verdiend verloren. Uh, dat vond ik vandaag vond ik dat we, dat we recht hadden op veel meer. En uh, dat, uh, dat uh, geeft de burger moed. De wedstrijd van gisteren dan, Ajax Heracles werd 3-0 na een ruststand van 1-0. Danny Hoessen maakte die 1-0. En na rust werd het 2 en 3-0 door Fischer en Klaassen. AZ Rode JC, rust 2-1 eindstand 2-2. Matthias Johansson 1-0. 1-1 pluim, 2-1 Aaron Johansson. En 2T Scoertij in de laatste minuut. PSV Heerenveen eindigde in 1-1 na een ruststand van 0-0. Al na een kwartier moest Heerenveen verder met tien man. Joey van den Berg kreeg een directe rode kaart na een zware charge. Het werd vervolgens 0-1 door Wildschut. En pas vlak voor tijd 1-1 door Jozefsson. Cambuur NEC... Rust 1-1, eindstand 2-1. 1-0 werden door Elma Krini. 1-1 door Komboy. En een eigen doelpunt van Heids zorgde voor de overwinning van Kambuur. Het werd 2-1. En dit is nu de stand in de eredivisie... vlak voor het einde van de 14e speelronde. Want Twente Nak is dus nog bezig. Vitesse staat aan de leiding. En dat zal ook zo blijven met 27 uit 14. Ajax is de nummer 2. Zal dat ook na Twente Nak nog zijn met 25 uit 14. En dan wordt het wat spannender. AZ heeft 24 punten. Groningen 23. Twente staat nu nog... Met 21 punten. Het kan de top 3 inklimmen. Daaronder. Pek en Feyenoord ook met 21 punten. PSV op de achtste plaats met 20 punten. En Herenveen is negende met 19 punten. Heeft nog wel een wedstrijd te goed. NAC staat nu op de tiende plaats, is dus nog bezig. Onderin, goede zaken voor Cambuur, 15 punten nu. Herakles staat vijftiende met 14 punten. ADO heeft er 13, RKC pakte er 3. Zeer belangrijk, het staat voorlaatste met 12 punten. heeft de aansluiting gevonden. En NEC is laatste met 9 uit 14 gespeeld. We gaan nog even flitsen naar Enschede. 3-2 is het voor Twente na 62 minuten exact tegen NAC. Dat zojuist heeft gewisseld. En Goudelje brengt Perica voor Drost. Verdediger eraf. Aanvallen erbij. Dat betekent dat Buis nu centrale verdediger is naast Kwakman. En dat er een extra aanvaller staat. Uh, Perica scherp nu ten opzichte van Bengtson. Bengtson wint dat eerste duel in ieder geval. En uh, NAC is van zins om hier nog uh, punten mee te gaan nemen. Dat is in ieder geval duidelijk. Met nog een half uur te spelen zo'n wissel. Dan heb je dat in ieder geval serieus in gedachten. Als Gudelj zijn de slechte uittrap van Marsman. Als hij daar de bal vrij heeft. Maar hem niet onder controle krijgt. Coutieres doet dat in twee instanties wel. Promes nu aangespeeld aan de linkerkant. Hij kreeg een hele grote kans voor 4-2. Besloot nog een keer te kappen in plaats van uit te halen. Nu kapt hij ook naar binnen toe om goed te kunnen schieten. Oeh, daar verkeek de Rauwlaar zich bijna op. Waar hij precies stond voor zijn goal. Wordt die bal nog aangeraakt. En daarom vooral moet hij nog in de achtervolging op die bal. Het levert namelijk Twente nog een hoekschop op in dit moment Van de tweede helft. Een goed uur gevoetbal dus. En daar gaat um, Tadic naar de hoekvlag. Om die hoekschop te nemen. Hij is de man die zoekt naar zijn vorm. Ook al maakte hij vandaag zijn zesde penalty in deze competitie. Zijn acties willen nog niet zo lukken. Zijn voorzetten ook nog niet. Zijn hoekschoppen komen ook nog niet allemaal bij de juiste persoon aan. Maar je moet het een keer ergens onderweg gaan doen. Misschien wel tijdens deze wedstrijd. Hij houdt het op een bal naar achteren. In de richting van Rosales. Die ligt hem dan bij de tweede paal neer. Teruggekoopt. Althans dat was de bedoeling. Door Bjelland daar. Daar zit nog een hoofd van een nakspeler bij. En dus kan Twente gaan ingooien op 10 meter van de achterlijn. Nu helemaal aan de linkerkant van het uh, veld. En dat duurt allemaal zo lang dat we nog tijd hebben voor een wissel. Gaat Egan eraf. Die is geblesseerd geraakt zojuist. En daar komt Moktar voor in de plaats. De ene creatieveling voor de andere creatieveling. Het zal ervoor zorgen dat Tadic achter de spits gaat spelen. En Moktar aan de zijkant. We zijn 64 minuten onderweg bij Twente-Nakbreda. Het is nog een wedstrijd, want het staat 3-2. Atleet Galit Shoukut is voor de vijfde keer op een rij Nederlands kampioen op de cross geworden. Hij pakte de titel in de Warande-loop in Tilburg. Shoukut won die wedstrijd niet. Hij moest de Belg dame Tassama voor zich dulden en werd tweede. Verslaggever Floris van Horen in gesprek met Galit Shoukut. Ja Galit, uh, heb je de tel nog een beetje bij kunnen houden van al die kampioenschappen? Ja, op de cross heb ik altijd. Uh, ja, ik ben zo goed op de cross, Ik heb zo de kwaliteit om hier echt uh, telkens elke jaar in Nederlandse kampioen te worden. Alleen maar vandaag had ik heel graag voor mijn eigen publiek willen winnen. Ik heb de wedstrijd hard gemaakt. Als je, als je over de hele wedstrijd kijkt, ben ik eigenlijk hier vandaag de, ja, de verdiende winnaar. Maar goed, ik heb de wedstrijd gemaakt. Alles geven om hier te winnen. Dat is helaas net niet gelukt. Maar ik ben hier super blij met uh, mijn vijfde Nederlandse titel. Dat is het allerbelangrijkste voor mij. Waarom is het niet gelukt? ja ik bedoel, ja. het zou mooi zijn ik ben al drie jaar hier achter elkaar word ik hier tweede of derde want dat was echt het moment vandaag om hier te winnen. Ja, ik, bedoel, ik heb alles gegeven. Meer zat er niet in. En hij had gewoon zoveel over in de laatste 800 meter. En ja, ik bedoel, als je de wedstrijd hard maakt... dan kom je altijd telkens in de laatste fase tekort. Maar goed, ik ben hier super tevreden mee met de tweede plaats. Maar is het dan een kwestie van fysieke inhoud of toch een stukje tactiek? Nee, ik denk dat de tactiek, als ik het misschien wat anders had aangepakt... misschien was ik heel vandaag misschien wel de kans om meer. te winnen... Winnen. Maar goed, ja, tactisch tactische reis heeft ook de andere lopers kans om van mij te winnen in de eindsprint. Ik heb geen goede eindsprint en ik moet het hebben van de harde reis. Ja, ik bedoel, ja, ik ben gewoon super tevreden met mijn tweede plaats. Bij de vrouwen pakte Sifan Hassan de Nederlandse titel. En dat was een primeur voor haar. Want de 20-jarige Hassan heeft pas sinds afgelopen vrijdag een Nederlands paspoort. Geboren Ethiopische won met overmacht. En heeft zich door de titel nu geplaatst voor de EK-cross in Belgrado van volgende maand. Ze doet daarmee aan de wedstrijd voor beloftes. 3-2 staat het bij Frank Wielaert. Frank. Waar het ja, gaat het je... eindigen? Ja, ja, na 90 minuten ergens. Maar hoeveel het dan staat, geen idee. Ik durf het niet te zeggen vandaag. Maar was uh, jij nou in staat om 3-3 ja. te maken? Ja als ze, als ze, ja, als ze op deze manier 3-2 kunnen maken. Zoals Verbeek dat deed. Dan was Marsman even niet scherp. Dat zijn dingen die Twente nog wel eens overkomen. Nu moeten ze even achterin opletten bij Nak trouwens. Ja, en spelhervattingen. Daar moet je altijd mee uitkijken bij Nak. En dat kan altijd uh, gebeuren. Ook in het laatste kleine half uur dat er nog te spelen is. Maar Twente had op 4-2 kunnen komen. De eerste actie van Mokhtar was namelijk een kopbal vrij voor de goal van Terroula. Dat het geen kopper is. Dat hij niet echt kon mikken. Op de voorzet van Talits. Prima voorzetje trouwens. Die een paar aardige voorzetten al gegeven heeft. In de laatste fase van deze wedstrijd. Hij lijkt er een klein beetje in te komen. Maar dat is ook vooral wat je hoopt. Bij zo'n mooie voetballer. Die zo lekker die bal kan wegleggen bij Vlagen. Daar hoop je dat hij dat... Oh, wat doet hij nou dan? Wat is dit voor vrije trap? He, dan heb je het net over hoe goed hij kan voetballen. En dan legt hij een, een, een bal weg. Staat iedereen te wachten van Twente om richting de tweede paal te gaan. En dan probeert hij ter te laten verrassen in de korte hoek. En schiet hij die bal nou drie meter naast de goal van Nack. En staat iedereen te kijken, wat doe jij nou? Dat is het bewijs dat hij niet in vorm is. Want het was geniaal gezien, maar het lukt niet. Nee, precies. Dat is, dat is dus zijn probleem. Zo heel nu en dan zie je dat hij nog steeds die fijnzinnige paas wel heeft. Alleen hij komt vaker niet dan wel aan. Dat is inderdaad precies zijn probleem. Dat zou ook het probleem van Twente kunnen duiden. Want Tadic in vorm... Dat zorgt ervoor dat je kampioen kunt worden. Nou, dat, daar moeten ze dan maar snel op hopen. 68 minuten zijn we onderweg. Daar komt Promes nog één keer naar binnen kappen. Natuurlijk naar binnen kappen. Dan schieten. En dan is het 4-2. Hij is Terouwelaar verslagen in deze wedstrijd. Voor de vierde keer. Je weet dat het gaat gebeuren. De bal naar Promes aan de linkerkant. Hij kapt naar binnen en gaat dan schieten. Terouwelaar laat zich toch verrassen. Hij gaat met zijn arm te laat naar de bal toe. Hij raakt hem nog wel, maar het is onvoldoende... Schot is hard genoeg. Twente leidt met 4-2 tegen NAC. Nou, wat is er nog te spelen? Kleine 25 minuten. Het is bijna zes uur en dus tijd voor de Theo Komen Award... voor de meest opvallende opmerking van een commentator. Wat heb je gevonden vandaag? Nou, ik ben dol op sfeerbeschrijvingen. En uh, nou, hij liet nog net geen forellen uit beken springen... zoals Theo Komen echt vertelde. Hè? was niet zo, maar, maar dat maakt niet uit. het klonk goed. Ja. Uh, maar luister even naar Richard van der Maaden. Het is een genot om hier te zijn. Zo'n prachtig stadionnetje, authentiek, karakteristiek. Ingeklemd tussen oude arbeidershuisjes met kleine, smalle straatjes. En ruim voor de wedstrijd zie je al die supporters hier op het plein... voor het stadion, zie je praten met bier, met patat. En er was in Deventer, voor de duidelijkheid... Wel een soort Anton Pieck kerstgevoel van, nu al. Nou, en dat vind ik heel mooi, dat, dat kunnen woorden dus doen. Ik kreeg maar meteen ja, het die gevoel... Wedstrijd vervolgens... Die liep heel erg raar, want we ja. zagen een supporter op het veld. Ja. We zagen rode kaarten, we zagen een scheidsrechter, tobben. En maar we wel veel genoten. Meer. Het vervolg van Twente Nak zometeen in het journaal. Het Internationaal Documentaire Festival in Amsterdam staat centraal in Bureau Buitenland. Met filmmakers en deskundigen reizen we van China naar Afghanistan. Van Libië naar Mexico.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 de juiste professional met de juiste kwalificaties voor de juiste periode op het juiste moment. IP Staffing. Voor interim professionals. Good thinking. staffingnl IP Staffing is onderdeel van de Stavinggroep. Vanavond zijn we in de tv show in Monaco bij de Nederlandse Formule 1 coureur Guido van der Garde. We hebben het over een aantal dramatische crashes, zijn grote liefde. We horen aanstaande schoonvader Marcel Boekhoorn. En thuis in Brugge zijn we bij schilder Evertiel en zijn Gonilla. Want er is iets aan de hand met zijn laatste gigantische werkstuk. De tv-show direct na de Reunie Nederland 1. Is het it nou IT-stafing of IP-stafing? Beide goed. IT voor ITers en voor andere professionals is er nu IP. En jij bent Wessel van Halve, directeur stafinggroep. IP-stafing. Good Thinking, IP-stafing.nl.